Stormen met tornado's trokken van het midden van het land naar het zuidoosten. De meeste slachtoffers kwamen om het leven door omgeweide bomen. In de staat Alabama kwamen drie mensen om toen een tornado een staakkerven opdeelde en bijna 100 meter verder op de grond smeet. In veel Amerikaanse plaatsen is de stroom uitgevallen. In de eredivisie voetbal heeft Vitesse thuis gewonnen van Groningen. Het werd 2-1 in de Gelderdoom. Alle doelpunten vielen in de tweede helft. Het weer wisselend bewolkt, vannacht klaart het op en koelt het af tot een graad of drie. Morgen vrij zonnig, met in het Binnenland middagsbewolking. bewolking. Het wordt dan 16 tot 19 graden. Tot zover het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie op de A27 Gorkum richting Utrecht... tussen knooppunt Lunette en knooppunt Rijnsweert. Drie kilometer door een ongeluk. Tot zover de verkeersinformatie.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 Nogmaals, goedenavond. De laatste goal voor het nieuws viel in Kerkrade. Toen werd het 4-0 bij Roda VVV. Graag nog niet mee. Dat was Mats Jonker. Inmiddels is het 5-0. Dat was na een uur. En ik kan me herinneren, vorig jaar John Goossens... het mooiste doelpunt van de eredivisie. Het is wat smaakafhankelijk. Maar de bal die erin is gegaan via Kaat... notabene de verdediger van Roda JC... is een plaatje om in te lijsten zo mooi. Want de voorzet van de loge aan de rechterkant... Dan staat K. achterin achter in het strafsopgebied. Dat zal een meter of 7, 8, 9 van de goal afgeweest zijn. Hij hangt in de lucht en trapt die ballen met een halve omhaal. Werkelijk zo fantastisch in de verre hoek, in de verre kruising in. Het is een plaatje, het is een geweldig doelpunt. Alleen dat is al de moeite waard om vanavond de tv voor aan te zetten. Maar deze krijgt een nominatie voor een van de mooiste doelpunten. Een van de spectaculairste goals van de eredivisie. En de feiten die zijn trouwens dat het 5-0 is bij Roda tegen VVV dus. In de eerste helft AZ Ado Bastigle. 0-0, 19 minuten gespeeld, slachtoffers op het veld. Bosgaard die naar de kant is gehaald omdat hij geblesseerd raakte bij een van de eerste acties. Die hij moest doen op het veld, vervangen door Mitchell Piquet. We hebben de Rijk bij Ado al even zien liggen. Die kan in ieder geval door. En zo even was er een aanval van Ado waar eerst Boellekie naar de grond ging. Maar die staat ook weer. En vervolgens in het uh, vervolg van die aanval uiteindelijk Verhoek zijn tegenstander Moreno een schop gaf. En mag blij zijn dat hij er nog staat. Want dat is strikt genomen gewoon natrappen. Het was allemaal niet heel hard. Maar niemand zag het. En dat is voor Verhoek maar goed ook. Het is 0-0 na bijna 20 minuten. Dank Excelsior en die houdkamp. Het is niet goed, maar wel leuk, omdat het zo spannend is. 2-1 voor Excelsior. Excelsior dat blijft voetballen. De betere ploeg is ook uh, in vergelijking tot NAC Breda. Omdat NAC een te laag tempo heeft en te veel fouten maakt. Maar zoals gezegd, 2-1 voor Excelsior. Het is en het blijft spannend. PKC top, het korfbal. Frank Vieluid. eerste minuut van de tweede helft is zojuist begonnen. Rust, dat was 10-8. Die stand staat er nog altijd op het bord. De eerste helft was uh, bepaald niet geweldig. Maar dat heeft ook alles te maken met het feit dat hier twee onervaren ploegen staan. PKC natuurlijk een zeer ervaren club op dit niveau. Regelmatig de zaalfinale gehaald en gewonnen. Dus dat mag het probleem niet zijn. Maar allemaal jonkies in de ploeg. Allemaal eerstelingen op dit hoge niveau. En Dat zie je terug in het niveau van de wedstrijd. En hetzelfde geldt eigenlijk voor Top. Pas derdejaars Corfbal League. Voor het eerst ook in de finale. Ook veel jonkies in de ploeg. En dan ben je nerveus. Heb je gewoon een helftje nodig om even te acclimatiseren. Dus het vuurwerk hier moet eigenlijk nog komen. En je ziet het bij Mick snel In de eerste helft van afstand maar één keer succesvol. En nu al voor de tweede keer succesvol van afstand voor top. En dat betekent dat de stand verkleind is naar één doelpunt achterstand voor top. 10-8 in het voordeel. Of 10-9 in het voordeel van PKC. laatste tussenstand bij limburg Lions. aalsmeer was 13-13. Richard van der Inmiddels 13-15. Een indrukwekkende inhaalrace dus van Aalsmeer. In een heerlijke wedstrijd met veel spanning halverwege de tweede helft. En de vraag is, gaat Lions in de playoffs nu het recht omgaat opnieuw een thuiswedstrijd. Strijd verliezen. Vorige week werd al verloren van Volendam. En nu dus op achterstand in de tweede helft tegen Aalsmeer. Twee sets waren voor Rotterdam. Hoe is het in de derde? Maarten tip. De derde set begon Orion heel erg goed. Pakte vier punten voorsprong. Maar die verdwenen weer als sneeuw voor de bekende zon. En nu zijn we te kijken naar de gelijke stand van 11-11. En wordt het dus nog even spannend in deze set. Het zou mooi zijn als Orion weer mee gaat doen in de wedstrijd. Anders wordt het gewoon een 3-0 voor Rotterdam. We gaan het zien in de derde set. az Ado, de toppen van vanavond Bastigler. Balbal zit voor de Rijk, voor Ado. 0-0 stand, kwartwedstrijd gespeeld en voor Hoek aangespeeld. En gevonden ook op de linkerflank. Die dan door Paulsen opgejaagd wordt. De bal even terugkapt met zijn linker op voorzet wil geven. Daar zit AZ tussen. Nu kan AZ een keer gaan counteren. Wellicht als Wernblom wordt aangespeeld door Sikerson. En dan moet zorgen dat hij sneller is. Maar dat is hij niet. Bij lange na niet zelfs. Dan Koem. Die is een uh, seconde eerder bij de bal. Lijkt het wel naar een kort sprintje van een meter of twintig. En kan de bal rustig bij Coutinho zijn doelman inleveren. leveren. En dan krijgt Koem de bal gewoon weer terug. En kan hij hem bij Lewin kwijt aan de rechterkant van het veld. AZ is wel wat sterker geweest. Wat dreigender. In de wedstrijd tot dusver. Dat heeft niet echt hele grote kansen opgeleverd. We hebben het al eerder gezegd. Een kopstoot van Wermbloom in het begin van de wedstrijd de verkeerde kant op. In kansrijke positie. Een aardige actie van Benschop met een rebound die over het doel verdween. En nu het bal bezit voor viergever. Die hem eh, nou ja niet naar voren kan spelen. Dan maar terug moet naar Moisander. Op de eigen helft. Dan gaat de bal terug zelfs helemaal naar de keeper. Omdat Bounikin loopt doorloopt. Nu moet de doelman in kwestie Romero nog uitkijken ook. Omdat de Rus wel heel ver komt. En dichtbij hem komt de trap van Romero is dus wat paniekerig... ...maar belandt vervolgens na enige tussenkomst van een ADO-speler toch weer voor de voeten... ...van een van de AZ'ers, Holmen, in dit geval, die draait naar binnen. Holmen zou eens kunnen schieten, dat doet Holmen ook wel, maar dat had hij dan beter niet kunnen doen. De tweede keer dat AZ het van afstand probeert, de tweede keer dat het eigenlijk nergens op lijkt... ...want naar binnen komen is prima, als je dan niemand ziet dan is het ook prima om het een keer te proberen... maar... Polman heeft nog niet zijn avond na 23 minuten. Een schiet de bal minimaal 3 meter naast het doel van Coutinho. Doeltrap voor Ado Den Haag. 0-0. De stand na 23 minuten voetballen in Alkmaar. Als NAC echt Europa nog in wil, zullen ze dus moeten opschieten, Andy. Ja, dit, als het zo blijft: 2-1 voor Excelsior. Dan uh, wordt het wel een hele moeilijke zaak. En dan uh, komt Excelsior wel iets dichterbij. De, de ploegen erboven, maar omdat uh, Vitesse ook heeft gewonnen schiet ze er eigenlijk niet veel mee op. Voor Naks zou het dan over en uit zijn, maar zo is no zover is het nog lang niet, want het is balbezit voor Nac nou, Breda met uh, 2-1. 63 minuten gespeeld, oftewel 18 minuten in de tweede helft. En uh, het is uh, Goudelje, die centraal achterin speelt, die de bal opbrengt. Ik ben niet kapot van hem. Uh, als je Jens Jansen ook hebt lopen, dan vraag ik me af of Goudelje, die daar weinig speelt, uh, uh, daar wel had moeten staan. Want achterin was het af en toe een zeef, uh, aan beide kanten overigens. Want ook Gudde... Uh, doet het uh, achterin met Niveld niet echt uh, super. Vandaar dat het een uh, spannende wedstrijd is met veel kansen en mogelijkheden. Nu dan de uitbraak van Excelsior met Zegelaar. Die gaat er langs bij Goedelje. Uh, bij uh, uh, Tjaba Veher. Veher die in de achtervolging gaat. Nog altijd Zegelaar. Trekt nu naar binnen. Brengt de bal voor het doel. En daar komt uh, Arend Roorda. Geert Arend Roorda. Die heeft de bal nog altijd Aan de, bij de achterlijn. Brengt hem uitstekend terug. Dan moet hij ingeschoten worden. Geweldige redding van uh, uh, Jelle ten Raula op de inzet van Kai Ramstein. En dan is het een overtreding gemaakt door Bovenberg op uh, Boussabon. Maar dit was de mogelijkheid op 3-1. Uitstekende aanval weer van Excelsior. Ramstein die de bal goed inschoot. Maar weer een geweldige redding van Jelle ten Raula. Die houdt zijn ploeg nog op de, uh, op de rails. 64 minuten gespeeld. 1-2 bij NAC Excelsior.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 Oh, I hope it's Running in the family van level 42. Veel kansen gezien tot nu toe in Alkmaar, Bas Nee, het, het loopt een beetje weg. Het begin was nog wel energiek en toen dacht iedereen dit wordt wat. Maar het is minder geworden, het is trager geworden. Er gebeurt voor de beide doelen niet meer zoveel. Ik denk dat de keeper van AZ eigenlijk helemaal nog niks heeft hoeven doen. Ja, nu een doeltrap nemen als een paas van Verhoek in de richting van Kubik... over de rust heen gaat en door niemand meer te bereiken is. Maar er is ook aan de andere kant twee dingen opgeschreven... uit de eerste en uit de zevende minuut. We zitten nog inmiddels in minuut 29 van deze wedstrijd. En dat daar dus ook nog 0-0 op dat scorebord bij staat, is niet zo raar. Volgens we zit wel, denk ik, 60% voor AZ in deze wedstrijd. Het gebeurt ook hoofdzakelijk op de helft van ADO. Maar komt daar maar eens doorheen als de ruimtes klein zijn. En daar is uh, AZ nog nauwelijks in geslaagd. Nu wel aardig. Elm weggestuurd aan de linkerkant van het veld. Daar komt de bal voor de goal. Maar Wernbloem, jongen, wat een kans. Hij staat ongeveer de hoogte van de penalty stip. En hij komt er wel altijd, want iedereen weet, lopen kan hij als de beste, deze Wernbloem maar technisch is het bij wijze van spreken de minste in het elftal van Gert-Jan Verbeek. Want dit is toch een bal die je met enig gevoel voor een bal en met enige techniek toch in ieder geval binnen het kader, zoals de Belgen zo mooi zeggen, moet afdrukken. Maar hij schiet hem huizenhoog over. Dit was de beste kans die AZ eigenlijk krijgt in deze wedstrijd. Maar Wermbloem schiet hem over. Balbezit voor Piqué, de vervanger dus van Bosgaard, die wel met de bal kan komen halverwege de Alkmaarse helft. Maar hem alleen met een puntertje nog in het, doel, in het doelgebied kan brengen van AZ. Daar staat van ADO niemand. En zo kan de ploeg het ook maar weer gaan bouwen. En neem ik aan dat ze na die mogelijkheid van Wermloom van zo even toch het gevoel hebben... dat er dus wel iets te halen valt na die kansloze minuten daarvoor. In de letterlijke zin van het woord. Holmen naar Moreno. Het gebeurt allemaal op de helft van ADO nu. Ook Paulsen is daar aanwezig. De bal gaat terug naar Holmen. Die gaat in de breedte lopen. Kan de bal kwijt bij Viergever in de middencirkel. Die wordt opgejaagd door Rado Savnivic. En de bal naar de zijkant naar Bentschop. Die wordt aangespeeld door Marcellus. Maar onder druk van Piqué nu terug moet op de eigen helft. Zo puzzelt AZ en zoekt AZ. Zet nu Ado wat druk op de man die aan de bal komt. De Mexicaan Moreno in dit geval. En moet de bal weer helemaal terug naar Moisander. Puzzelen en zoeken van de ene. Afwachten en hopen op een counter van de ander. En dat dus al 31 minuten lang zonder goals in Alkmaar. Vitesse won eerder op de avond met 2-1 van FC Groningen. En daar was feest, want Vitesse dacht nou, nou zijn we veilig. Maar ja, als Excelsior wint vandaag kan het toch Vitesse en de Graafschap dat daar nog een puntje onder staat binnen handbereik houden en die dan. Ja, binnen handbereik zes punten zou het dan weer worden... met steeds minder wedstrijden te gaan. Dus ja. de tijd begint te dringen. Uh, hij staat klaar en hij is Julian Jenner... Hij zal vastkomen voor uh, Leonardo. Want die heeft uh, na de eerste vijf minuten waarin hij aardig speelde. daarna alleen lopen dromen van uh, zandstranden. en van uh, palmbomen. En, uh, en, en, en, en dat soort uh, prettige zaken. Maar niet meer aan voetbal gedacht. gaat onder een ongelooflijk fluitconcert van het veld. Ja, terecht Want het is echt een drama geweest. De zeer dik betaalde Braziliaan gaat. Uh, ongeveer op de snelheid waarop hij de hele wedstrijd heeft gelopen. nu naar de kant. Uh, en dat is, uh, nou, laat ik het zo zeggen. Uh, uh, ik op mijn leeftijd loop zelfs uh, nog harder nou. hij gaat eruit ja echt Ronald echt uh, kom maar een keer kijken het halen we meersebos met nummer 5 komt Julian Jenner erin Leonardo eruit krijgt een handje van de dokter en, uh... Nou nee, niet van John Karelsen, dat, uh, dat is te veel van het goede. Ik krijg nog een klopje van andere mensen op de bank, maar daar is het mee gezegd. Jenner moet het gaan doen, want het staat 2-1 voor Excelsior. En ook uh, Rob Penders had even problemen aan de knie, maar kan er zo weer in uh, het uh, veld gaan komen. Wij hebben nog 19 minuten te gaan in de wedstrijd tussen NAC, Breda en Excelsior. En de Rotterdammers leiden toch lichtelijk verrassend met 2-1. Wat kan Orion nog? Maar het is dit... Misschien een setje pakken. 24-22. Setpoint dus voor Orion. Twee op een rij. En dat moet gebeuren op de service van Adam White. De jonge Australiër in het team uit Doetinchem. En het zou mooi zijn, want dat brengt weer leven terug in de wedstrijd. Zoals het in deze set uh, ook al gebeurde. Waar Orion goed begon, Rotterdam toch weer terugkwam. Maar nu in de slotfase Orion een aantal keren weer lekker staat te serveren. En daarmee de tegenstander onder druk krijgt. Deze service is wat minder overtuigend. En dus komt er een aanval van Rotterdam. Maar die bal is uit. En zo is deze set alsnog voor Orion. 25-22. En blijft het nog gewoon een wedstrijd. Al staat de ploeg uit Doetinchem nog wel achter. Met 1 tegen 2 inmiddels. Pkc Top, Frank uit. 17,5 minuut nog. 16-14 op dit moment voor PKC. Maar in tegenstelling tot de eerste helft, waar je echt het gevoel had. van... Nou, is dit het nou, die korfbalfinale waar iedereen het altijd over heeft in korfballand. Maar nu is hij echt losgekomen hoor. En dat zie je ook aan met name PKC. Nadie den Dunne maakt er nu 17-14 van. En bij top moeten ze dus weer in de achtervolging. In de tweede helft hebben ze nog één keer eventjes op voorsprong gestaan. Op 13-14. Maar nu inmiddels heeft PKC het heft weer in handen genomen. En daarin heeft Medi Tims even de boel op stelte gezet bij PKC. Even gezegd, jongens, zo gaan we dat doen. Maar aan de andere kant hebben ze daarvoor Wim Scholdmeijer. En die doet dat nu aan de kant van Top door zelf 17-15 te maken. En daarmee het zijn te geven van, kom op jongens, dit is het podium. Hier moeten we het op laten zien, ook al hebben we er geen ervaring in. Dat geldt ook voor PKC. En dat stelt nu struik in, uh, in stelling. Dat brengt nu struik in stelling. De, de meest scorende dame van de Corfball League. Maar een van de weinige keren dat ze vanavond mist. En uh, dus kan Top de aanval weer gaan overnemen. Via Brechtje van Drongelen. Van afstand ook al een aantal keren succesvol geweest. Dit schot uh, wordt uiteindelijk onder de korf gevangen door Daniel Harmsen. En dan moet de aanval opnieuw worden opgezet. Door de andere Harmsen uiteindelijk geschoten. En de rebound verloren. Weggegeven aan Richard Kunst. Een van de jonkies bij PKC. En de ploeg uit Papendrecht uh, speelt de bal dan rustig richting de aanval. Want daar kun je dan je tijd voor nemen. Je hebt weliswaar de schotklok. Maar als je twee punten voor hebt en je gaat richting het einde van de wedstrijd. Dan moet je die schotklok proberen uit te spelen. Richting een goed schot zoals Struik dat nu probeert. Maar die ziet de bal uit de korf rollen. En dan kan Top het weer gaan proberen. Top moet. Want Top staat achter met nog een halve twee, de helftje te spelen. 15 minuten ruim nog. Op de klok voor top om iets aan twee punten achterstand te doen. 17-15 is het voor PKC. Het handbal, als meer nog steeds aan de leiding, Nee, nu weer Limburg Lions 19-18. Het is een boeiend gevecht geworden in de tweede helft. Als meer. Voortdurend aan de leiding, maar zojuist twee doelpunten op rij van de Serviër Nicola Mirici hebben ervoor gezorgd dat Lions dus nu weer aan de goede kant van de score zit. Dat was al in de eerste helft continu het geval. Het is een vechtwedstrijd geworden met harde duels aan de cirkel. En Aalsmeer heeft het in deze fase heel moeilijk. Ribanov, de coach van Lions met de groene kaart in de hand. Dat betekent dat hij zo dadelijk een time-out gaat aanvragen. Maar eerst nog de aanval van Aalsmeer met Serge Rink, de man op de cirkel naar Obens, de middenopbouwer. Dan moet het tempo omhoog bij Aalsmeer. Moet de bal snel rondgaan en komt het schot van de kleine Obens. Maar de bal wordt gestopt door Rudy Schenk, de uitblinker bij Lions. Absoluut, aan de andere kant staat er ook al zo'n goede keeper. Jeffrey Groeneveld, de routinier van Aalsmeer. Bal komt nu op de paal en in de rebound het schot van Obbens. En weer zo'n formidabele stop van Rudy Schenk. Die man die haalt er werkelijk alles uit in de tweede helft. En het publiek hier op de banken in Zuid-Limburg. Een echte wedstrijd is het geworden in de tweede helft. Waarin Lions natuurlijk moet winnen in die belangrijke strijd om plaats 2. We zijn halverwege de playoffs. Dit is een wedstrijd tussen Aalsmeer en Lions met twee ploegen die allebei 9 punten hebben. En dan gaat het om de tweede plaats omdat Volendam aan de leiding gaat met 14 punten. En ik heb zojuist begrepen al ruim aan de leiding gaat in de wedstrijd tegen ENO. Die dus ook weg zijn voor plek 2. Het gaat daar nog tussen Quintus uit Quintshul, Lions en Aalsmeer. slotfase van deze wedstrijd. ...met iets meer dan 2,5 minuut en Lions aan de leiding, 19 tegen 18. AZ-Ado, Bas we. 8 minuten nog in de eerste helft, 0-0 stand, vrije schop voor ADO, na een, of een ingooi voor ADO... ...nadat er eerst een uh, speler van AZ, Elm, ons te boven wordt gelopen ter hoogte van de middenlijn. Dat wordt door de scheidsrechter niet als zodanig beoordeeld, de wedstrijd gaat door... ...en ADO krijgt dus geen vrije schop tegen, maar een ingooi mee... 20 meter verderop. Die bal zijn ze nu al kwijt. Die komt voor de voeten van Sietorson Maar die staat nog op de eigen helft. Wordt daar bovendien door Koem vakkundig van de bal gezet. En dan wil Ado meteen weer de andere kant op. Maar is de diepe bal op Verhoek niet goed. Tenminste omdat Verhoek op het verkeerde been staat. Even doken op aan de linkerkant. Maar kan onmogelijk nog bij die bal komen. We hebben na 34 minuten... dat is dus drie minuten geleden... de eerste doelpoging van Ado Den Haag gezien. Dat betrof een kopstoot van de heer Boulikiem. Na voorzet van Verhoek. Bal van ongeveer een meter of 14 die vrij zacht in de handen kwam van uh, Romero, de keeper van AZ... die even daarna wel geschrokken was, want een minuut later dacht Ado... hé, hey, dat is leuk, op doel schieten, dat proberen we nog eens. En toen was er een paasje van Buis met een ongelofelijke knal ineens... op de pantoffel, een folie van Toornstra, maar die bal vloog hoog over. Dat zijn van de ballen een beetje meer geluk en hij zit er werkelijk geweldig in. nu komt Ado weer met een voorzet van Lewin notabene, de rechtsback die door uh, AZ onschadelijk wordt gemaakt. En dan komt Benschop aan de andere kant van het veld in balbezit... Moet hij langs Toornstraat, dat is gelukt. Moet hij langs Piqué, dat is niet gelukt. Omdat Piqué de bal ontfutselt en meteen Kubik aan het werk zet ook. Kubik die dan weet dat er weinig steun voorin is. En kiest om de bal even terug te spelen op de eigen helft. Of hij dat had moeten doen is ook de vraag. Want nu moet die bal onder druk van storende AZ-aanvallen. Dus weer terug naar de keeper. Die vervolgens wel slordig uit uh, trapt. En de bal inlevert bij 4Gever. Die gaat lopen. En ziet dan aan de linkerkant Holmen. Nou zou er een voorzet moeten komen van de Australië. Die eerst zijn tegenstander opzoekt. Dan de bal toch het strafselgebied inwipt. Daar wordt hij door de Rijk weggekopt. Maar opnieuw door AZ opgevangen via 4Gever. En nu Elm. Die de bal bij Wermbloom krijgt. Wermbloom makkelijk van de bal gezet door Radosavivic. Radosavivic opnieuw aan de bal. En dan gezien dat er aan de linkerkant wat ruimte ligt bij Piquet. Die wordt opgejaagd door Benschop. Dat de bal vervolgens wel kwijt kan bij Verhoek. Verhoek even gewisseld met Kubik. Van Kant, Boelekien gezocht in de diepte, dat lukt niet. Daar zit AZ weer tussen. En zo hobbelt het wat op en neer. Gaat de bal nu over de zijlijn en dan mag Ado daar gooien. 39 minuten. Ado heeft dus via Boelekien en vooral via Toornstra ook van zich afgebeten in aanvallend opzicht. Heel erg gevaarlijk was het niet, heel veel om het lijf had het niet. En dus is het nog 0-0. De slotfase bij het handel, de Lions tegen Asmeer Richard. 45 seconden staan er nog op de klok. 19-19 en beide ploegen in een cirkeltje bij elkaar. Beide coaches staan in te praten op de spelers. Rimanov aan de kant van Limburg Lions, de Russische coach die ook volgend jaar nog actief zal zijn hier in Zuid-Limburg. En aan de andere kant René Romijn die bij Alsmeer al zoveel succes had in het verleden. En het kwartje ook nu bij hem is duidelijk gevallen in de tweede helft van het seizoen in de playoffs. Waarin Alsmeer zo goed draait. Een gele kaart voor René Romain. Coach, gegeven door de twee scheidsrechters van de Beek en Egberts. En als dat dan achter de rug is, kunnen we eindelijk uh, beginnen. Ik kijk eens naar rechts, waar het publiek eigenlijk iedereen op de banken staat te klappen voor die laatste 45 seconden. Want ze weten hoe belangrijk deze thuiswedstrijd is voor Lions. Vorige week verloren van Volendam. En nu. 19-19 dus gelijk tegen Aalsmeer. 30 seconden nog en Lions in de aanval met Mirici. Rink. De man in het middenblok met veel ervaring zorgt voor een overtreding. En dus wat secondenwinst want een gelijkspel voor Aalsmeer zou prima zijn denk ik. Frians in het midden voor Lions. Zij dus opnieuw in de aanval en weer een overtreding van Serge Rink. Die door Romein werd teruggehaald halverwege dit seizoen vanwege zijn ervaring. En aan de andere kant ook Jeffrey Groeneveld. Hij werd ook gepolst door Romein om weer te Terug te keren in de goal. En vanavond blijkt maar weer eens hoe belangrijk die keeper van Aalsmeer is. Dat is me dan even ontgaan. Nu ook een time-out aan de andere kant. Ik dacht dat Aalsmeer die al gehad had. Maar dat blijkt niet het geval te zijn. En dus gaan we nog 20 seconden... Praten. Tenminste, dat gaan Romein en Riemanov doen. Wilde armgebaren vooral aan de kant van Riemanov, die natuurlijk ook begrijpt hoe belangrijk deze wedstrijd is voor Limburg Lions. Ik kijk naar de klok. 13 seconden nog in deze wedstrijd. René Romein. Ook hij wild gebarend en druk uh, pratend op zijn uh, spelers. Met uh, veel ervaring daar natuurlijk bij. Ruud Neeft, Jeffrey Groeneveld, Serge Rink, Sargia van Dijk. Ze zijn allemaal halverwege dit seizoen teruggehaald om als meer weer aan de praat te krijgen. In dit seizoen, want het ging verschrikkelijk moeizaam in de reguliere competitie op het laatste nippertje pas de playoffs gehaald. En dat is als meer natuurlijk onwaardig. Vandaar dat Romein een beroep deed op al die oud-gedienden. We gaan kijken naar de klok. 13 seconden. En we kunnen dan nu weer met de vrije bal van Limburg Lions gaan beginnen. Aan die laatste seconde van deze interessante wedstrijd om plek 2. 19-19. En nu wordt de vrije bal gegeven voor de laatste 10 seconden met Frans naar Mirici de Servier. Een overgang aan de cirkel met een positiewisseling. Dan is het Verjans die zichzelf wil losmaken. De bal gaat naar de cirkel. Dan wordt er opnieuw fel verdedigd door Serge Ring, die dat continu daar uitstekend doet in het middenblok. Wordt er weer gevloot en dan staat er 30 minuten en 0-0 op de klok. Dat betekent dat de speeltijd dus voorbij is. Maar we krijgen nog één vrije worp voor Limburg Lions. Bij de stand 19-19. Alle spelers van Aalsmeer met de handen omhoog in de muur. Meestal Gaat zo'n vrije worp er niet in, dan moet je echt uh, flink hard kunnen gooien over die muur. Moet de bal snel dalen en dat is niet erg uh, makkelijk, want die muur staat heel dicht bij de speler die de vrije worp mag gaan nemen. Dat is in dit geval Nicola Mirici, die schiet nu aan de bal! De bal gaat erin! Oh, wat een prachtig doelpunt van Nicola Mirici. En al die spelers van Lions, alsof ze kampioen zijn geworden van uh, Nederland, die gaan nu uh, op uh, Mirici af. Vier en een groot feest. Die laatste bal in de laatste seconde gaat erin. In de verre hoek. En zo wint Lions van Aalsmeer met 20-19. En hebben ze de tweede plaats weer stevig in handen. Ze hebben al een hele tijd niks gehoord na de 5-0 bij Rona VVV. Van Rachel, niet meer. Nee, moet je raden. Het staat opeens 5-2. We spelen weliswaar nog een minuutje of 6. Maar dit zal een domper zijn op de feestvreugde. De VS Vreugde die groot was. Een 5-0 stand voor Roda op het scorebord. Maar een goal van Timmy Sela. Kullen is weg aan de rechterkant. Verzorgt een voorzet. 12 meter voor het doel. Centraal voor de goal duikt Timmy Sela op. De verdediger die mee is getrokken naar voren. En een knappe kopbal van hem in de verre hoek. En de doelman van Eyck gepasseerd. Die baalt als een stekker. En moet dan even later nog een keer aan de bak. Als een slordigheden achterin bij Roda. Zo halverwege de Roda helft afstraft. Hij kan er vandoor. Tjula weg en uh, nou, Oushebo uiteindelijk. Maar Bas jij. AZ 1-0 tegen Adel Den Haag in de 1 na laatste minuut van de eerste helft. En de teruggekeerde spits mag dan het laatste zetje geven. Na een hele behoorlijke Alkmaarse aanval. Die loopt via de linkerzijde. Heel slim stuurt Holmen Palsen weg de linker verdedigen. Met een heel mooi wippertje. dan komt de bal voor de goal. En is het Sigtorsson. Ja, dat horen we op de achtergrond nu ook. Die de bal kan binnentikken. In de verre hoek doet hij dat. Hij wordt een beetje over het hoofd gezien. vind ik eigenlijk door de ADO-verdediging. Die wel oog heeft voor Wernblom. Met z'n tweeën staan ze daarbij. Maar Sigtorsson wordt toch te veel vrijgelaten. Dat betekent dat de IJslander in de voorlaatste minuut van deze eerste helft... inmiddels is de laatste minuut gaan lopen... Alt maar met een 1-0 voorsprong. Zo mogen wij aannemen. De kleedkamer instuurt zometeen. Gezien het wedstrijdbeeld en het balbezit dat AZ had. En het initiatief dat AZ had is de voorsprong zeker niet onterecht. De doelkansen, ja, daar kunnen we niet veel over zeggen. Want zoveel doelkansen zijn er dus niet geweest van beide kanten. Maar deze was zeer doeltreffend. ADO zal dus wat meer moeten komen. En zal wat meer van de eigen helft af moeten. Zal wat meer initiatief moeten nemen. En in dat licht bezien is de voorsprong van AZ voor de neutrale toeschouwer een goede. Want er zal wat meer een wedstrijd komen. Want dat ontbrak er eigenlijk in de eerste helft toch wat aan. In het duel dat tussen de eerste 5, 6, 7, 8 minuten hartstikke leuk begon. Met veel energie, maar daarna toch wat inzakten. 1-0, Siktorsson. Dat is het belangrijkste dat u moet onthouden. Dat is de ruststand normaal gesproken in Alkmaar bij AZ-Ado. Nak Excelsior, nog steeds 1-2, Andy. Nog steeds 2-1 voor Excelsior. En ik zit al een kwartier 20 minuten te wachten op een slotoffensief van de Bredanaars. Maar... Op een minuutje na uh, wilde dat maar niet komen. En in die ene minuut kregen ze kans hoor. Met Leurling die een uh, goed schot vuurde op het doel van uh, Pellats. Maar Pellats haalde de zwabberende bal er netjes uit. Gaf wel een rebound weg, maar ook die ging er niet in. Omdat twee nakspels elkaar in de weg liepen. En ook nog een schot van Boeserbol gezien gestopt door Pellats. Nu is het balbezit voor een Nak via Schilder. Schilder mag ver komen. Schilder brengt hem in naar. Uh, naar Boezabon. En schiet dan zelf in de korte hoek... is het weer Pellets die de bal eruit haalt. Leurling die hem probeert voor te geven. Maar dan gaat de bal uh, via Van Steens... nee, via Ramstein en diezelfde Leurling... over de achterlijn. En dus is het Leurling... die de bal het laatst heeft geraakt. Leurling die weer eens ouderwets irritant aan het voetballen is. Uh, een uh, overtreding maakte die zo overduidelijk was. En dan, uh, als er voor gefloten wordt... enorm gaan ageren tegen de scheidsrechter. Het is uh, scher in de inslag wat dat betreft. En daar had je best een gele kaart voor mogen geven... aan uh, Leurling die ook al een gele kaart eerder had gekregen, volkomen terecht van scheids dat de heeft. Balbezit voor Fernandes. Hij lijkt de matchwinner te worden met zijn tweede doelpunt in deze wedstrijd. Het, de 2-1 moet ik zeggen in deze wedstrijd. En zo gaat het langzaam, maar zeker richting de 86 e minuut en leidt Excelsior nog altijd verrassend met 2-1 tegen Nank Breda. Is het feest in Papendrecht straks, Frank Wieland? Nou, dat valt nog te bezien hoor, want er staan nog vier minuten op de klok en het is 19-19. PKC dacht even die wedstrijd in de zak te hebben, maar dat blijkt dus niet het geval. Het verschil was nog niet zo gek lang geleden bij 18-15. Drie doelpunten in het voordeel van de ploeg uit Papendrecht. Maar Sasseheim zit weer helemaal terug in de wedstrijd. Met name met dank aan Mick Snell en aan Sander Harms. Die de laatste uh, paar treffers hebben gemaakt voor top. Nu PKC in de aanval. Dat probeert een lange aanval te spelen. Medi Tims met uh, een schot zoeken in de buurt van Richard Kunst. Daar wordt de rebound gepakt door Top. En dan kan de ploeg uit Sassenheim weer aan aanvallen gaan denken. Met hun topschutter daar in de aanval. Mick snel. Dat is natuurlijk de man die gezocht wordt. Nu ook de bal. Moet hij even zoeken naar zijn rebounder. Staat hij op zijn plek. Wim Scholtmeijer, een van de beste rebounders in de Korfbal League. En uh, daar kun je wel, uh, als hij onder de bal staat, kun je, uh, of onder de paal staat, dan kun je rustig een schot loslaten. Maar dat hoeft even niet. Want PKC heeft een time-out aangevraagd. Er staat nog 3,5 minuut op de klok. En het is Ongelooflijk spannend in Ahoy. 200 varen ploegen en het is 19-19. En wie het gaat winnen? Geen idee. Er is niet een duidelijk betere ploeg. HZ ADO is rust. De ruststand 1-0 door de goal van Sigtorsson vlak voor rust. Roda VVV 5-2. En hoe lang nog, Ragnar? Nou, drie kwart minuut zal het zijn, niet veel meer. Roda voelt wel de behoefte in de extra tijd om voor het publiek iets terug te doen om nog een doelpunt te maken. En dus gaat de ploeg van Van Veldhoven de coach naar voren toe. Pluimonder meer nog gezien met kansacht. Er zijn zoveel mogelijkheden geweest. Spectaculair dat was het af en toe. Aan de andere kant is het geen teken van heel goed voetbal. Er werd af en toe wel heel makkelijk eh, werden de kansen weggegeven. Vormer en de opening ligt aan de linkerkant van het veld bij Hemte. Wat is die goed als hij de ruimte krijgt. Dat laatste is wel belangrijk voor hem. Maar hij heeft een geweldige trap. De linksback van Roda J.C. Waar hij uh, zeer gevaarlijke voorzetten mee kan verzorgen. Een overwinning. Hij is een feit. Roda doet uitstekende zaken. Zo richting die vierde plaats. Maar dan moet het wel een beetje meezitten zitten vanavond Natuurlijk in Alkmaar daar. 5-2 is de einduitslag en als VVV nou de kansen had benut, die het kreeg aan het begin van de wedstrijd, had het misschien wat langer een wedstrijd kunnen blijven. Het is idioot om te beweren dat het anders had kunnen lopen, daarvoor was Rode JC veel te sterk voor de nummer 17 van de eredivisie VVV. En natuurlijk blijft hangen dat zeker bij de eerste goal buitenspel, maar ook bij die tweede goal, daar leek toch sprake van Hens van Juncker. En daar zal achteraf nog ook wel worden over geageerd door Wilpoesse, de trainer van VVV, zijn ploeg. Met 5-2 onderuit in Kerkraden. De spanning zit in Ahoy bij Frank Wielaert. 19-19 was het bij PKC top. Dat is het nog steeds. 2,5 minuut nog op de klok. De laatste vijf minuten zijn exact de speeltijd. Dus ligt het spel stil, staat de klok ook stil. PKC in de aanval. Richard Kunst met het schot van afstand stuit af op de korf. En dan het gevecht om de rebound. Gewonnen door PKC via Nadie den Dunne. Die uh, daar Christa Braunstaal te slim af is. En ook nog de hulp krijgt van de scheidsrechter. Een vrije bal voor... Uh... Uh, PKC weer het schot van afstand. rolt weer weg bij de korf Maar PKC opnieuw met de rebound. Slordig gespeeld van Nadie den Dunne. En dan uh, de bal over de achterlijn gegaan. Kan PKC gaan gooien. Daar heeft Nadie geluk. Want ze stond op de achterlijn. Niet gezien door de scheidsrechter. En nu even wordt hij daarop attent gemaakt. Maar ja goed, de bal is al buiten de lijnen gegeven. Dus kan PKC weer opnieuw beginnen met nog 15 seconden op de schotklok. Niet zo gek veel tijd meer. En PKC heeft nu niks meer om uit te spelen. Nadien die Dunne, het schot tekort. Afgevangen onder de korf door Daniel Harmsen. Die uitstekend staat De rebounden. Maar zijn schot wil nog niet zo heel erg lopen. Zijn strafworpen lopen helemaal niet. Hij heeft er drie gehad. Alle drie gemist. Dat zie je zelden. In een korfbalwedstrijd. Zeker op dit niveau. En dit is het allerhoogste niveau. De korfbalfinale. Als je deze wedstrijd wint dan weet je zeker dat je de beste korfbalploeg in de wereld hebt. Zoveel is zeker. Want een WK winnen met Oranje dat is kinderspel. In vergelijking met het winnen van de Nederlands kampioenschap in de zaal. Daar gaat PKC weer. Nog altijd 19-19. Er is een minuut exacte speeltijd verstreken. Nog anderhalve minuut te gaan. PKC speelt weer een lange aanval. via Nadie Den Dunne en Medi Tims die allebei voor de korrel staan. De heren spelen nu even een dienende rol. Levenhoek kan toch ook een schot van afstand wagen. Maar geeft nu aan op Den Dunne. En dat is dan verdedigd, zegt de scheidsrechter Ale Visser. De man uit Drachten die deze finale mag fluiten en dus kan top weer overnemen. Spanning op de banken waar beide teams voortdurend de reserves overeind springen bij iedere beslissing. Bij iedere gemiste bal, daar komt Mick snel met het schot. stuit af op de rand van de korf. Het lijkt wel of hij nou ineens niet meer mag vallen, die bal. En opnieuw wordt Mick snel gezocht voor het schot van afstand. Hij kan dat als geen ander. En nu maakt hij hem. Hij maakt hem als het moet. En een deel van Ahoy ontploft. KZ, de KZ-aanhang zit recht achter mij. Die is duidelijk voor top. De KZ dus uh, geen uh, plek in deze finale. Die zijn derde geworden dit jaar uh, in uh, de Korfbal League. Omdat ze in de kleine finale hebben gewonnen van Fortuna. En de aanhang van KZ heeft duidelijk voor uh, top gekozen in deze wedstrijd. En in de slotfase staat top dan toch weer voor. De ploeg uit Sasserheim. En de kans onder de korf van kunst wordt gemist. Allemaal tekort schiet PKC nu. Echt alles valt tekort tegen de korf aan. Of rolt er uiteindelijk overheen. Daar komt de volgende aanval. Nu zijn het de heren. Leeuwenhoek schiet ook tekort. En de rebound van Brechtje van Drongelen. En top nu dat de tijd heeft. Met nog 17 seconden te gaan. Moet, dit de wedstrijd, uh, moet het de wedstrijd uit kunnen spelen. Top in de aanval. Moet gewoon op balbezit spelen. Je ziet het ook. Wim Scholdmeijer staat nu niet meer onder de korf. Wil gewoon die bal laten gaan. En dan is het snel nog. Gaan ze nog even een doorloopballetje nemen. Voor de zekerheid. En die valt binnen. En dan uh, gaat... Top uit Sassenheim hier voor een sensatie zorgen. Met nog twee seconden op de klok zorgen ze met de derde keer dat ze op voorsprong komen in deze finale. Voor de beslissende afstand ten opzichte van PKC. En ja, er was geen favoriet op voorhand. Maar dat top uit Sassenheim dat voor het eerst in de kruisfinale stond. Voor het eerst zich mag vertonen in Ahoy op het allerhoogste niveau. Hier met de nationale titel van door zou gaan. Daar hadden toch niet zo gek veel mensen rekening mee gehouden. Het is top uit Sassenheim gelukt. 19-21. Daarmee gaat de ploeg dus ervandoor met de nationale titel in de zaal. En de nationale titel in de zaal, als je die wint, dan ben je de absoluut beste korfbalploeg in de wereld. Zo simpel is het nou eenmaal. Die titel mag je gewoon dragen. Top uit Sassenheim verslaat in de korfbalfinale in Ahoy voor het oog van... Bijna 9000 toeschouwers PKC met 21-19. En dat is wat anders dan Excelsior verslaat NAC in de uitkamp. Nou, dat is ook voor het eerst in de geschiedenis ja. dat uh, Excelsior bij NAC gaat winnen. Dus ook een uh, unieke avond. 2-1, de voorsprong nog altijd. We zitten in de slotseconde. NAC Breda heeft besloten om gewoon geen middenveld meer te hebben. En dat is uh, wel zo handig voor Excelsior. Want Excelsior is niet meer in de problemen gekomen. Steekt de handen omhoog. Er staat nog op het programma Ajax, Excelsior, Excelsior, Utrecht. En Vitesse Excelsior. Dus het wordt nog spannend onderin. In ieder geval heeft de ploeg van Alex Pastoor gedaan wat het nog moest doen. Namelijk winnen uit bij NAC Breda. Verdient winnen, dat is een feit. Want NAC heeft er met de pet naar gegooid. Het is 2-1 geworden voor Excelsior. Door doelpunten van Bergkamp en Fernandes voor de Rotterdammers. En één doelpuntje tussendoor van Boussabon voor NAC Breda. NAC kan op vakantie. NAC Breda, Excelsior. 1-2... Drie wedstrijden zitten erop vanavond. Zoals u hoorde, NAC Excelsior 1-2, Roda VVV 5-2 en Vitesse Groningen 2-1. En het is rust bij de vierde wedstrijd AZ-ADO 1-0. ...van Embrace, maar uh, er wordt gevolleybald en het is uh, bijna over, maar de Tip. Matchpoint voor Rotterdam en het gaat allemaal gebeuren op de service van Robin Overbeke. Die kan af en toe heel sterk serveren. Nu gaat die bal via het net en het hij gewoon in één keer binnen. En zo is de wedstrijd voor Rotterdam... Uiteindelijk toch een afgetekende overwinning en was Orion, behalve dan de ene set die de ploeg uit Doetinchem won, vrijwel machteloos tegen dit Rotterdam van trainer Albert Christina. Rotterdam heeft het eerste stapje gezet richting het kampioenschap, want in de best-of-five-serie, waar je dus drie wedstrijden moet winnen om kampioen te worden, wint de ploeg van Albert Christina de eerste wedstrijd. Uiteindelijk overtuigend met 3-1. De vroege wedstrijd van vanavond was uh, Vitesse FC Groningen. Dat eindigde in 2-1 na een 0-0 ruststand. Jan Rols praat met de keeper van Vitesse, Iloy Room. Ik neem aan dat er heel veel opluchting is in de kleedkamer. Ja, zeker. Dat is echt, uh, echt een hoop opluchting... omdat die drie punten voor ons echt heel belangrijk zijn. Uh, ja, we waren de hele week opgehamend om gewoon, uh, die drie punten te gaan halen. En, uh, ik denk dat we gewoon voor elke meter vocht hebben vandaag. En, uh, ondanks dat we achterkwamen hebben we gewoon, uh, als team uh, blijven geloven in die overwinning... En dan zien we weer dat het dan toch op het eind nog wel even mee zit en dat we toch tweeën winnen. En dan is het gewoon, uh, ja, de, de ontduchting is zo, zo groot dat je gewoon, ja... iedereen is helemaal blij. Hè? Ja. Jullie zijn nagenoeg veilig nu. Je kunt verder gaan kijken. Uh, het is wel crisis geweest dit seizoen. Slecht gevoel maar er komt wel lijn in de ploeg nu. Is dat jouw gevoel ook als doelman? Ja, het is hectisch geweest. Er zijn veel veranderingen geweest, veel positieveranderingen en alles. En uh, dat is gewoon heel moeilijk en het was gewoon even rommelig. Maar ik denk dat we de laatste weken toch wel uh, wat structuur in het team krijgen. En dat was vandaag denk ik ook weer te zien. En, uh, ja, we hebben gewoon wat tijd nodig. En ik denk wat je zegt, we hebben ons nu al veilig gespeeld. En uh, we moeten ons nou richten, gewoon ook voor ons seizoen. En uh, de aankomende wedstrijd natuurlijk nog. Maar ik denk dat we nu wel uh, hebben laten zien dat er wat meer structuur aan zit. En dat we zo uh, toch thuis uh, in ieder geval heel gevaarlijk kunnen zijn uh, als team. Structuur, ook voor jou als doelman belangrijk. Steeds dezelfde verdedigers voor je de laatste weken. Ja, Rankovic dus, uh, Rankovic geblesseerd. Ja, inderdaad. Dit is voor mij ook fijn. Omdat je dan steeds meer uh, ja, op elkaar ingespeeld hebt. Uh, Wordt. en uh, de verdediging staat gewoon zo goed, denk ik. En, uh, het is fijn dat hij nou zo intact blijven. Dat is voor mij als keeper fijn, omdat je dan niet steeds te maken hebt met andere verdedigers die komen en gaan. En, uh, het staat goed achterin en dat is fijn voor een keeper, want dan kan je ook focussen op de ballen en uh, ja, dat is gewoon echt fijn. Voor jezelf als doelman, toch ook jouw eerste seizoen. Glimlach op het gezicht nu, uh, ook tevredenheid, denk ik. Ja, dat is mooi natuurlijk. Ik bedoel, uh, ik had een jaar geleden niet gedacht dat het zo zou lopen en uh, ik heb nu toch alle wedstrijden wel gespeeld, dus dat is uh, alleen maar mooi. En, uh, voelt goed, dus uh, ja, dat ik zoveel al op mijn naam heb staan, dat voelt echt goed. Daar ben ik wel trots op. Heb je nu ook het gevoel dat je echt de eerste doelman bent voor Vitesse? Dit seizoen natuurlijk, maar ook volgend seizoen? Ja, jawel. Ik bedoel, ik moet natuurlijk wel gewoon uh, altijd 100% geven. En op de training geef ik 100%, zodat ik uh, mezelf ook niks kan verwijten en alles geven. En ik denk dat ik uh, gewoon nou uh, ja, lekker wedstrijd heb gespeeld en ik moet dit gewoon vasthouden. En ik denk dat je dan wel uh, zelf die plek afdwintje. je. hoeft geen buitenlander gekocht te worden door de rijke Zuideroom? Nee, voor mij pad niet, nee, nee. Feeling met fill my little world. Vitesse Groningen werd 2-1. En voor Pieter Huister, de trainer van Groningen... was die nederlaag een grote tegenvaller. Hij zat zijn ploeg lange tijd aan de leiding... en had halverwege niet het idee dat Groningen wel zou doordrukken. Ik vond dat ze bij Vlaag erg goed speelden. Van links naar rechts, goed in balbezit. Ook veel variatie in het aanvalspel. Ja, dan kom je met al voor. Ja, en dan, is het, uh, ja, dan lopen we te veel achteruit. Dan geven we heel gemakkelijk twee doelpunten weg. En dat, ja, dat is zeer teleurstellend. Uh, in de kleedkamer ook nu is het uh, een flinke domper. Want uh, ja, de vierde plaats wordt heel erg moeilijk op deze manier. Dat is een mentale kwestie. Ja, ik weet niet of het een mentale kwestie is. Het is een kwestie van het feit dat je gewoon twee keer veel te gemakkelijk uh, iemand vrij naar de goal laat gaan. En, uh, ja, die vrije traps vooral. Die, die, de tweede. In de eerste helft zijn we eigenlijk al twee keer gewaarschuwd. We worden twee keer met buitenspel afge, afgekeurd. En, Van de tweede discutabel? Nou ja, misschien wel. Dat heb ik niet gezien nog. Maar daar moet je in ieder geval alert zijn. Dan moet je weten dat die ballen komen. Dan moet je scherp zijn. En ja, die scherpte, die missen we dan net op plaats. En dat geeft dan ook het verschil in wel of niet een vierde plaats halen. Dus daar zal deze groep nog flink in door moeten groeien. Wat is nu jouw doel? Natuurlijk play-offs veilig stellen eigenlijk. Of ga je nog voor die vierde plaats? Nou ja, zolang het theoretisch mogelijk is... moet je daar wel in blijven geloven, vind ik. Maar ja, dat moet wel heel erg mee zitten. Je moet drie wedstrijden winnen. Het, het, het, het gat naar beneden toe is redelijk groot. Dus uh, play-offs, dat moeten we zeker binnenstellen, binnen veilig stellen. En uh, ja, dan wordt het seizoen verlengd. En dan moeten we er toch nog iets moois van maken. Nou was Mataf terug in de basis... Maar dat gaf niet de rest van de spelers het vertrouwen om, ja, om hier met drie punten weg te gaan, leek het. Is het daar ook de speler niet voor? Wat is, jou, wat is jouw gevoel daarover? Nou, vond ik wel. Ik vond dat hij zeer dreigend was in de eerste helft. Uh, een, een beetje pech had met de afronding. Want uh, een of twee mooie aanvallen waar hij normaal net erbij zit. En, uh, heeft hij net, nu net de pech mee. Maar ja, dat hoort er ook bij. Dat kan ook gebeuren bij een spits. En dan zie je ook weer hoe belangrijk het is dat een spits 100% fit is. Nou, Tim was nog niet 100%, maar ja, we hebben hem toch laten staan. We hebben het risico genomen, omdat het een hele belangrijke wedstrijd was voor ons. En uh, gelukkig is hij wel blessurevrij doorgekomen. Maar uh, mentaal hebben we natuurlijk, uh, spelers en trainers, hebben wel een tik gehad vandaag. En nu? Ja, we gaan wel weer door. Uh, het seizoen is... Uh, wat dat betreft heel interessant uh, dit jaar. We hebben er heel lang heel hoog erbij gestaan. We hebben goed voetbal laten zien. Maar we hebben ook op momenten van zwakte. waarbij we. Uh, ja, uh... Eigenlijk niet het team hebben om dan ook echt door te drukken. Om echt een stempel erop te drukken. Om echt een wedstrijd vast te pakken. En die drie punten over hem mee te slepen. En ja, dat zal moeten veranderen. We willen we überhaupt bovenin mee blijven draaien? Pieter Huisla, de trainer van Groningen. Tegen Jan Roels, onze verslaggever. En Pieter Huisla had nog hoop op de vierde plaats. Maar volgens mij kan hij dat nu Groningen naar de zevende plaats is afgezakt. En ook Roda moet voor laten gaan. Helemaal schudden. Ben je het toch mee eens, hè, Bas Dichler? Ja, lijkt me wel. Ik denk dat uh, normaal gesproken de ploegen die ik nu aan het werk zie gaan ja. uitmaken wie de vierde wordt straks. AZ en ADO. In de virtuele stand staat AZ overigens vierde. Want de ploeg staat met 1-0 voor in deze wedstrijd tegen ADO. Zou dan op 56 punten komen. ADO op 54. Drie minuten gespeeld in de tweede helft. Het balbezit voor Moreno. Moreno kijkt ter hoogte van de middenlijn. En kan dan de bal meegeven aan geven Zo, die is wel heel snel zijn tegenstander de baas nu. Voorzet komt bij Wermbloom. Die wil hem terugleggen. Maar naar wie? Hij levert hem in bij Rado Savlivic. En dan kan Den Haag weer overnemen. En heeft Toornstra de bal weer bij Kubik gekregen. Den Haag zal wat moeten. Kwam wel wat meer op stoom in de laatste, laten we zeggen, 10 minuten van de eerste helft. Toen er met name via Toornstra links en rechts wel iets gebeurde. Maar de drie aanvallers van Ado geroemd. Zelfs door de trainer van de tegenpartij. Want Verbeek noemde dat nog met name. De verdediging en het middenveld van Ado, dat was dan maar zo zo. Maar die aanvallers, dat was wat. Met Verhoek, Boulikin, Kubik. Ik zei al, 33 goals maakten ze samen. Maar ze zijn... Het eerste bedrijf van deze weg is al goed deels buiten beeld gebleven. Paulson komt weer de linksback. Verantwoordelijk voor de assist bij de enige goal tot dusver. Nu Holmen op pad gestuurd aan de linkerkant van het veld. Moet een voorzet geven, moet hem eerst naar zijn rechter kappen. En geeft dan de bal voor. Daar is wie? Wermloom, laat hem lopen. Benschop kan er niet bij komen. Moet dan achter de bal aan het strafschopgebied uit. Draait om maar eens om zijn naast. Moet hem dan voorgeven. Dat doet hij niet. Maar hij houdt een hoekschop aan over. Ik denk, wat maakt die bal nou eigenlijk een rare. Maar dat komt omdat Piquet nog een been had uitgestoken. En via het been van Piquet houdt AZ er dus nog een hoekschop aan over. Vijftigste minuut. Het publiek maakt maar weer eens wat lawaai. In de hoop dat dat de heren op het veld kan inspireren tot grootste daden. Elm, gezegend met een mooie trap, gaat de hoekschop nemen. Vijf van AZ in het trafvolgebied. Daar is on bijna. Maar de bal weggekopt door Verhoek. Dan moet Koemik een duel met Marcelis. Marcelis wint, komt de bal terug... De vraag is: Is Moijsander daar wel zo blij mee? Want hij ziet mensen op zich afstormen. Maar kan de bal weer de Haagse helft optrappen? En dan komt hij voor de voet als een soort buiten nu bij Moreno. Die laat het dan over aan Elm. Elm kan eh, nu echt als buiten aan de slag. Er zijn er twee van Den Haag. Beijer, via Kiké gaat de bal opnieuw. Over de achterlijn en komt er opnieuw een hoekschop aan voor AZ. Dat betekent dat Moreno weer komt. Sikorsson staat daar. Wernbloem die sterk is in de lucht. Holmen en van achteruit komt ook Paulsen zich daar nu melden. Dus is er voldoende om uit te kiezen voor Elm. Hoekschop vanaf de rechterkant. Bal komt weer op het hoofd van Verhoek. Komt hem weer weg. Dan komen we weer bij Marcellus en Kubik uit. En dit keer wint Marcellus. Dan komt de bal weer voor de voeten van Elm. Maar is er hens geconstateerd van Marcellus. En komt er een vrije schop aan voor Ado. 51ste minuut van deze wedstrijd. De goal van Siktorsson was de enige tot dusver. En hij maakte die in de laatste minuut. Eén na laatste minuut van de eerste helft. Het is dus 1-0. We gaan even terug naar het handbal, want daar heeft de Limburg Lions... een grote stap gedaan in de strijd om de tweede plaats in de eredivisie. En die tweede plaats is belangrijk, want de nummer 2 speelt een best-of-three... tegen de nummer 1 om de nationale titel. De Limburg Lions wonnen met 20-19 van Aalsmeer... en die overwinning werd pas in de laatste seconde behaald. Tim Mullens schoot zijn ploeg naar de minieme zegen. Een bijzonder moment. Ja, dit komt niet vaak voor. Ik denk dat in mijn hele carrière dit misschien twee keer gebeurd is of zo. Dit is waanzin. Maar ja, hij zat er fantastisch in. Ja, dat is de laatste verteld. We zijn na zes minuten te spelen met één doelpunt voor. Als meer speelde een hele degelijke wedstrijd. Het was, uh, het was denk ik wel hoogstaand niveau vanavond. Een heel verschil met vorige week. Maar ja, dit was gewoon reclame voor de handbal vanavond. Denk ik heb de sfeer geproefd in de hal. En uh, dit is waarom we met Top Hammel Limburg begonnen zijn hier. Maar dat zo'n bal hè, dan invliegt, dat noem jij waanzin. Ja, dat is waanzin. Maar dat is helemaal te gek natuurlijk. <laughs> Zolang het eh, bij ons is, vind ik prima. Wat een ontlading. Het leek wel alsof jullie kampioen zijn geworden vanavond van Nederland. Ja, maar we mochten niet verliezen vanavond. Want, uh, dat was geen optie. Uh, gelijkspel was ook, niet echt, uh, was ook niet goed geweest voor de stand. Maar uh, ja, dan is die ontlading er. Want we hebben de hele week hard getraind en hard gewerkt. En ik had eigenlijk uh, verwacht dat we... Dat, het in, uh, dat er meer doelpunten zouden vallen vandaag, maar het stond allebei in de verdediging, zowel bij Asmeer als bij ons. Dat het heel goed, het was heel moeilijk om een positieaanval te scoren. Je moest het echt van de snelle tegenaanval hebben. En als dan de wedstrijd, er waren maar 19 doelpunten aan iedere kant. En als je dan in de laatste seconde zo'n bal erin schiet en je weet dat je hier in het spelen bent om het landskampioenschap, om een plek om de finale. Ja, dan is de ontlading uiteraard heel groot. Ja, twee... Keer de dekking die inderdaad uitstekend stond bij Aalsmeer, bij Lions, maar ook twee fantastische keepers heb ik gezien, Jeffrey Groeneveld aan de kant van Aalsmeer en misschien wel de uitblinker van de wedstrijd, Rudy Schenk bij jullie. Ja, hij heeft, uh, gelukkig voor hem, hij was de laatste weken niet zo uh, in goede vorm en hij uh, heeft vandaag op een sportieve manier revanche genomen zoals hij zich hoort, die jongen die stond echt geweldig in het doel. Uh, ik weet niet hoeveel vrije kans hij tegen heeft gehouden, maar dankzij hem hebben we zeker gewonnen vanavond. Ja, je zei aan het begin, dit is waarom we zijn begonnen met tophandbal Zuid-Limburg. Lions terug vast op die tweede plaats, waar jullie eigenlijk het hele seizoen ongeveer hebben gestaan. Nu moet het ook gaan gebeuren, kampioen worden? Nee, uh, wij moeten helemaal niks. Uh, wat ik bedoelde met, daarom zijn we begonnen, je ziet hier de sporthal, die zit helemaal vol. Ik denk dat je in Nederland nergens komt waar de sporthal zo vol zit. Uh, de sentimenten worden langzaam weggeduwd. Het is geen Sittard, geen finale, geen BFC. Het is gewoon de Limburg Lions. En uh, je merkt in de laatste seconde, de mensen gaan echt achter je staan. De hal zit vol, dat is goed voor de regio, goed voor het Limburgse handbal. Tim Mullins was dat, de handballer van de Limburg Lions. Zijn ploeg won door zijn laatste doelpunt met 20-19 van uh, Aalsmeer. PKC verloor de korvalfinale uh, met 19-21 van top. Verrassend top. Vitesse versloeg Groningen met 2-1 Roda. VVV met 5-2, NAC Excelsior 1-2. En dan AZ Ado, Bas Diggende. Gele kaart voor uh, Kubik die de volgende wedstrijd van Adel Den Haag tegen Twente zal moeten missen. Want dan is hij geschorst omdat hij vrij onbehouden doorgaat op mooi Zander nadat AZ een Haagse aanval had afgeslagen. En uh, hij haalde op die manier de counter eruit. Kubik, de Slovaak. Nou dat lukte wel, maar dus wel geel. En een schorsing, automatische schorsing voor hem. 1-0, dus voorsprong voor AZ. 9 minuten gespeeld in de tweede helft. AZ komt eigenlijk onverminderd. Holmen, Sitorsson. en dan uh, ja... Is wel Moreno doorgelopen. Dat wordt door Sikorsol niet gezien. Want je verwacht je centrale verdediger overal nu. Maar niet daar. Dan maar via een omweg geprobeerd. Maar die loopt Spaak. De omweg die door het centrum gezocht wordt. Mocht dat al een omweg heten taalkundig. Via Holmen en Sikorsol. Maar daar heeft Ado Den Haag het antwoord vrij makkelijk paraat. En ontsnapt het uiteindelijk via een ingooi aan de linkerkant van het veld. Die Piquet gaat nemen. Toornstrak klapt nog maar eens in de handen. En zegt: Ik ben ook aanspeelbaar. Dat heeft Piquet niet in de gaten. Die gooit naar Kubik. Die staat in de dekking. Is de bal onmiddellijk kwijt. Die komt met een rotgang weer richting het Haagse doel. Maar verdwijnt daar via het hoofd van De Rijk in de handen van Coutinho. En zo mag Den Haag weer gaan bouwen aan een aanval. Maar Den Haag wordt onder druk gezet. De bal moet via De Rijk opnieuw terug naar de keeper. Het is Den Haag nog niet gelukt in de tweede helft. Serieus in de buurt van het doel van Romero te komen. En gezien de ene voorsprong die AZ dus heeft. Zal Den Haag dat wel vroeg of laat moeten proberen? Er moet een keer een moment komen dat ook John van der Brom zegt. En nou, nu moeten we van bank, nu moeten we risico's gaan nemen. Nu moeten we er kortom echt een wedstrijd van gaan maken. Want voorlopig ligt AZ boven. En heeft het er schijf dat AZ geen zin heeft om onder te gaan liggen. 55 e minuut, 1-0 is het. In het voordeel van AZ tegen Ado. op 1 Sport op Radio 1. De Eredivisie, morgen om 2 uur. NEC Ajax. Oh, dat is heel mooi. De Graafschap 20. Het is 2-0 geworden voor de Graafschap. Herakles PSV. Ja, schiet er binnen. En Feyenoord Willem 2. En ook hockey en wielrennen de Amstel Gold Race. Om straks te gaan beginnen aan die klim van de Kouberg. NOS langs de lijn, morgen van 2 tot 6. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.